Reputatiecoaching, podcast nummer 135. Ik ontving eergisteren weer een leuke mail van Martin Stevens, de fotograaf uit Rotterdam. Hij werd weer eens telefonisch lastiggevallen door een bedrijvenvermeldingssite op een naar Zwendel riekende manier. Daar begin ik de podcast van vandaag mee. Daarna vertel ik je hoe je een mooie Vanity URL kunt claimen op Foursquare. Verder heb ik bij Google samen met een ondernemer die ik begeleid, een paar dubbele locaties op Google Maps gerapporteerd. Intussen heeft Facebook de lengte van videoviews aangepast om daarmee een eind te maken aan gemoppen door internetmarketeers. Ik sluit de podcast van vandaag af met de eerste drie van tien geleerde lessen door Piet de Geurts, oprichter van BigSpark, het bedrijf achter AndroidPlanet.nl, iPhones.nl en Smartphone.nl.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 Maar als je de inhoud van de mail hoort, dan besef je weer eens te meer dat je ontzettend alert moet zijn en kritisch moet luisteren als je gebeld wordt over een of andere bedrijfsvermelding. Martin schreef het volgende. Hoi Eduard, dit is interessant. Zojuist word ik gebeld door iemand die beweert te bellen voor de bedrijvengids. Hij stelt zich voor en raadt vervolgens een heel verhaal af waarbij de goede man mij duidelijk maakt dat ik de vorige keer afzag van een uitgebreide vermelding vanwege de kosten, namelijk 895 euro. Doorratelend vraagt hij mij of mijn mening nog steeds ongewijzigd is... of dat de vermelding voor een eenmalig 195 euro goed vermeld kan worden. Nu wordt het spannend. Uiteraard zeg ik tegen de bellen dat ik met hen niet in zee wil en dus niet ben geïnteresseerd. Prima, antwoordt de man vlot en adequaat. Dan zullen wij uw basisvermelding voor eenmalig 195 handhaven en wens ik u een prettige dag. Nu moet ik razend snel zijn en gelukkig ben ik goed wakker. Nog voordat de hoorn erop wordt gegooid zeg ik ferm nee zodat ook dat duidelijk op de eventuele bandopname staat om vervolgens direct daarna duidelijk te maken dat ik nergens mee akkoord ga. Dus ook niet met welke vermelding dan ook. Nu vraagt de man wat ik bedoel. Kijk, zowaar interactie. Pas nu ik de man kan uitleggen dat ik nergens vermeld wil worden als ik daarvoor moet betalen, bevestigt de man dit en kondigt hij aan mij uit het systeem te halen en verbreekt de verbinding. Tot volgend jaar denk ik in mijn hoofd. Hopelijk ben ik dan weer net zo wakker als nu. Met vriendelijke groet, Martin Stevens. Nogmaals, ik beschuldig geen enkel specifiek bedrijf, maar dit is gewoon ongehoord. Zoals Martin terecht veronderstelde, zal de dialoog zelfs wel zonder toestemming worden opgenomen, zodat ze altijd in hun recht staan mocht je ze voor de rechter slepen. Je bent dan kansloos omdat je hebt toegestemd. Dit soort fraude- en zwendelpraktijken zijn vandaag de dag schering en in inslag. Ik vertel altijd en overal tijdens trainingen en webinars dat je nooit of te nimmer zou moeten betalen voor een basisvermelding ergens op een directory-site. Het is logisch dat als je meer features wilt op een directory site je mogelijk zult moeten betalen. Zo laten sommige sites je betalen als je wilt dat jouw vermelding zonder reclame wordt weergegeven of als je reviewsterretjes bij de bedrijfsvermelding in de zoekresultaten wilt en dergelijke. Daarmee is het concept dus basis is gratis. Wil je meer dan moet je betalen. Tegenwoordig houdt de basis vaak in dat alleen jouw bedrijfsnaam, vestigingsadres, postcode, plaats en telefoonnummer wordt vermeld. Bij sommige sites moet je al betalen als je een link naar je website erbij wilt. Dat zou ik dus niet doen. Want als je alleen gaat voor een hogere ranking in de lokale zoekresultaten, dus voor lokale SEO, dan volstaat de basisvermelding voor jou. Het is namelijk een volledige NAPT, naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer. Daarom is mijn advies dat je voor een basisvermelding niet moet betalen. Er is overigens één uitzondering op mijn regel dat je niet zou moeten betalen voor een basisvermelding van je bedrijf op een willekeurige directory site. Maar ook die uitzondering vertel ik altijd aan ondernemers die ik begeleid. Dat is de vermelding bij Foursquare. Als je bedrijf claimt op Foursquare op de standaard manier, dat is dus zonder te betalen, dan kan het lang duren voordat je daadwerkelijk met je bedrijfsvermelding aan de slag kunt. Je kunt ervoor kiezen om een speedy verificatie te doen door eenmalig 20 dollar te betalen. Mijn advies is, in het geval van Foursquare is doen. Betaal eenmalig die 20 dollar. Je vermelding op Foursquare is ontzettend krachtig, dus dan moet je er echt voor over hebben. En als je dan je bedrijf hebt geclaimd op Foursquare, moet je natuurlijk zoveel mogelijk bedrijfsgegevens vermelden of corrigeren. Vergeet de openingstijden niet, evenals je website, korte bedrijfsomschrijving en dergelijke. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat je niet je twitter handle invult, evenals je website, maar dat je je Twitter-account verifieert. Dat gaat als volgt. Log in op Foursquare, klik op je locatie, klik Manage your listing en onder Social Connections klik je op Add Twitter en dan log je in op Twitter met de juiste gegevens. Het voordeel hiervan is, is dat je een mooie vanity URL krijgt op Foursquare. In plaats van de initiële complexe URL krijg je dan Foursquare.com slash je Zo is bijvoorbeeld de Vanity URL voor Allroundfotografie Foursquare.com slash Ik help diverse mensen om hun bedrijfsvermeldingen op te krijgen in de lokale zoekresultaten. Een vast onderdeel daarvan is altijd het onderzoeken of er één en slechts één bedrijfspagina in Google staat. Meestal volstaat het om in Google Plus of op Google Maps te zoeken naar de bedrijfsvermelding dan kom je eventuele duplicaatpagina's vaak snel op het spoor. En duplicaten in Google Maps of Google Mijn Bedrijf werken nadelig voor je lokale rankings. Eerder deze week kwam ik voor een bedrijf met een paar locaties maar liefst vier extra vermeldingen tegen voor twee locaties. Tot op heden lukt het altijd om dubbele pagina's te claimen of te laten claimen door de bedrijfseigenaar om ze daarna te verwijderen. Maar voor deze ging dat niet en dus heb ik hem in Google gerapporteerd als dubbele vermelding met een verwijzing naar de originele Google Plus Mijn Bedrijf pagina. Dat doe je in Google Maps door te klikken op de locatie en dan op de tekst een bewerking voorstellen. Voor een dubbele pagina klik je op plaats is permanent gesloten of bestaat niet, zodat er een ja komt te staan. En dan selecteer je dubbele vermelding zoals je kunt zien op het plaatje dat ik in de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 135 heb opgenomen. Iets minder dan 24 uur later kreeg ik een keurig mailtje van Google dat mij informeerde dat Google het probleem in behandeling heeft genomen. Nu ben, ik of het ook nog een... en nu ben ik benieuwd of ik ook nog een bevestiging krijg als de actie daadwerkelijk is uitgevoerd. Dat hoop ik je binnenkort te kunnen vertellen. In podcast 128 vertelde ik je over de verschillen in definitie en tijdsduur van zogenaamde video views op de diverse platformen. Zo vond Facebook toen dat een gebruiker een video had bekeken als de video tenminste drie seconden had gespeeld. Dat is natuurlijk wel erg kort en zo kom je als ondernemer natuurlijk al wel heel snel op een groot aantal views. Het nadeel was ook dat videomarketeers op Facebook heel hoge kosten maakten doordat video's al heel snel werden gemarkeerd als bekeken, nog voordat de video goed er wel was bekeken. Daarom heeft Facebook sinds deze week de definitie van een view, of beter gezegd de tijdsduur van een view, aangepast. Nu geldt een video als bekeken als die tenminste 10 seconden heeft gespeeld. Het leuke voor marketeers is weer dat ze hier handig op kunnen inspringen. Want als je een heel sterke call-to-action aanbrengt binnen de eerste 10 seconden... dan is de kans groot dat iemand doorklikt en jij dus niet betaalt voor de view. Eind vorige maand was ik in Nijmegen bij hashtag WPM024. Dat staat voor WordPress Meetup Nijmegen. Een WordPress-evenement dat elk kwartaal wordt georganiseerd in Nijmegen. Die avond werden er twee presentaties gehouden. Eentje over het verbeteren van de usability van websites voor mensen die visueel beperkt zijn... en een tweede presentatie over de 10 geleerde lessen op AndroidPlanet.nl, iPhone.nl en Smartphone.nl. Deze presentatie werd gegeven door Peter Geurts, oprichter van BigSpark, het bedrijf achter de drie websites die ik zojuist noemde. Met zijn toestemming en die van de organisatie van Hashtag WPM024 geef ik je vandaag de introductie van Peter Geurts en de eerste drie geleerde lessen. Deze drie lessen zijn... 1. Bouw een solide basis voor je website. 2. Bepaal je focus. En 3. De SEO Best Practices. Laat ik het dan nu overschakelen naar de presentatie door Peter Geurts van BigSpark. Ja, dank, dankjewel. Ik, uh, ben ik goed te verstaan zonder microfoon? Ja. Ja, ja. dat is het allemaal voorkeur. Um, leuk dat jullie er allemaal zijn vanavond. Uh, en ook goed vertegenwoordigd uh, en met de mensen die interesse hebben in de business. Uh, heel, heel mooi. Ik was even benieuwd uh, wat uh, de verveling zou zijn. Um, ik ga jou, jullie de komende drie kwartier uh, meer vertellen over de geleerde lessen van de afgelopen twee jaar die ik met, uh, met BigSpark uh, heb doorgemaakt. Uh, BigSpark is mijn onderneming. Um, wij zijn uitgever dus van een drietal techtitels. Wordplanet.nl, iPhone.nl, Smart.nl. We zijn nu twee jaar uh, daarmee aan de we weg en timmeren en hebben daar een behoorlijke groei mee weten uh, door te maken. Um, en onderliggend, uh, onderliggend onze concepten is, is uh, Wordpress uh, de basis. Um, de slides zijn achteraf ook beschikbaar via het de pagina van, uh, van BigSpark. Dus dat is afstaatje BigSpark, dus je hoeft geen notities te maken als je die wilt. Um, even wat, uh, wat achtergronden. Uh, het is onze ambitie om technologie voor iedereen begrijpelijk te maken. En we zijn gestart om dat te doen op de, uh, voor de gebruikers van platformen Android en Apple. Um, en daarmee raken we bijna iedereen in Nederland. Dus we hebben te maken met een behoorlijk grote groep um, Die ook um, apparaten gebruiken tegenwoordig, smartphones, tablets. Die, um, ja, die heel erg betekenisvol voor ze zijn. Um, we hebben inmiddels um, ruim 22.000 artikelen geschreven. Met allerhande nieuwtjes, tips, apps, reviews... Um, en ook video-reviews. Um, uh, en daarmee bereiken we ongeveer zo'n 1,7 miljoen bezoekers per maand. Met deze drie websites samen. Um, we zijn gevestigd in het centrum van, van Nijmegen. Um, opletten in Nijmegen naar herkend ontvang. Uh, aan de Marienburg. De boerderijka gedeelte van Nijmegen. Um, en we zijn met een team van vijf vaste mensen. Um, en daarbij werken we met ongeveer... 5 tot 7 freelancers dus die ongeveer wekelijks meewerken aan de website. Via werken 12 mensen mee aan de website. Waarvan de 5 uh, circa uh, elke dag vast meewerken. Um, ik ben heel benieuwd um, of er meer mensen zijn hier in de zaal die echt leven van de website. Dus wij leven op het bereik dat we weten te genereren waar we een aantal verdienmodellen aan hebben gekoppeld. De um, die verdienmodellen die we hebben zijn onder andere bannering, dus branding. Van adverteerders die op onze sites willen terugkomen, die publiek in aanraking willen komen. We hebben advertisement, dus dat betekent gesponserde topics, meer ruimte voor, voor, voor, voor, voor vaak bedrijven om iets te vertellen over hun business. En we hebben een performance gedeelte, en dat is onze prijsvergelijking, waar je de beste aanbieding kan vinden voor, voor toestellen, voor abonnementen, voor symbolen en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk ons belangrijkste nummer. Maar even, even kijken wie hier nou een beetje in de zaal zit. Wie, wie van jullie is, is qua inkomsten echt afhankelijk van zijn website? Ik wil wat handen zien. Dat zijn er eigenlijk maar, maar een paar. Nou, voor jullie hoop ik uh, uh, vanavond, uh, zeg maar tien geleerde lessen te kunnen delen, waarmee je direct ook je opbrengsten en je bereik kan gaan vergroten. Uh, en voor alle anderen hoop ik dat je inspiratie gaat meenemen om hieruit misschien je eigen business online ook te kunnen gaan, gaan opbouwen. En adviseren. Eén klant adviseren, ja, ja, ja, dat zeker weet. Ja. Even kort onze, onze timeline. Um, ik ben echt vanuit uh, de spreekwoordelijke keukentafel 2007 met iPhone begonnen. Het is echt een hobbyproject naast mijn, uh, mijn baan destijds. Uh, kort na de lancering van de iPhone was dat een blog waar ik uh, alle, allerlei nieuwtjes, tips en, en dingen die ik las over de iPhone uh, deelde met het publiek. Uh, die website is toen uh, in, die in die jaren door behoorlijk, uh, behoorlijk voor zich gegroeid. Er dus stonden ook een aantal modellen die ik daar aan kon In uh, 2013 uh, um, was ik zover om daar uh, een serieus bedrijf uh, voor, voor, uh, voor op te richten. Dat was uh, de oprichting van BigSpark. Um, Dat is twee jaar geleden. Kort daarna hebben we AndroidPlanet.nl overgenomen. En hadden we dus enerzijds een iOS titel, een Apple titel en een Android titel. In um, 2013 hebben ook Smartphone.nl opgericht. En het afgelopen jaar vooral gewerkt aan het doorontwikkelen... Uh, ...van de websites, het toevoegen van prijsvergelijkingen. Uh, dus... Um, uh, ...inmiddels... Um, zijn, we, ...zijn we twee jaar onderweg... ...en zijn we ongeveer factor 10 gegroeid in, uh, in omvang. We begonnen ongeveer bij uh, 150.000 bezoekers per maand... ...en nu zitten we rond de anderhalfsteen uur um, De tien geleerde lessen, laten we met de, met de eerste beginnen. Het zijn uh, niks van... Um, Algemene lessen, maar ook vooral lessen die, die tegen uh, de SEO-hoek aanzitten. Um, wat we hebben gemerkt, is uh, dat als je serieuze ambities hebt, dan moet je ook gaan bouwen op een, uh, op een serieuze basis. Um, toen we een aantal jaren geleden begonnen, toen uh, begonnen we op een, uh, een shared hosting-platform. Dat ging kino, dat waren huis, tuin, keuken, hosting-pakketjes. Maar nou, heel snel ging je tegen de beperkingen aanlopen die, die je daarin kon in, in bereiken. Uh, vanaf het ongeveer duizend bezoekers per dag uh, ging de site op uh, net wat drukkere momenten stuk. En moesten we gaan, gaan kijken naar andere manieren van, uh, van hosting. Uh, dat heeft ons door de jaren heen heeft het heel veel kopzorg gegeven. Dus het klinkt misschien als een uh, reclamepraatje van ga voor die goede hosting. Maar de geleerde les is dat echt geweest. We hebben een aantal keer behoorlijke stappen moeten maken naar andere hosting providers. Partijen die zeiden echt verstand te hebben inhoudelijk van, uh, van, van WordPress. Um, maar op belangrijke momenten is, is de site echt down gegaan en dat heeft onze inkomsten, onze namen ook veel, veel bezoekers gekost. Dus ik zou als geleerde les willen meegeven: als je serieuze ambities hebt, begin gewoon met een goed um, met een, met een goed platform en een goede hosting als, als basis. Um, hetzelfde geldt voor het um, gebruik van thema's en plugins. Um, WordPress is lekker toegankelijk. Je klikt van alles in elkaar. Maar voordat je het weet heb je net iets te veel in elkaar geklikt en is alles stuk. Um, uh, dat is ons, uh, met name in de fase dat ik buiten BigSpark met iPhone bezig was. Uh, met regelmaat gebeurd en ik moest al in de late uurtjes uh, vrienden, oud-collega's uh, en mensen met net wat meer WordPress kennis uh, bellen om boeren in de lucht te krijgen. Um, dus. Um, op het moment dat je dus serieus ambities wederom hebt, en je hebt dus zoiets van: ik ga er wat van maken. Zorg dat je in een vroeg stadium al mensen in de buurt hebt die voor jou dit soort dingen uh, serieus kunnen gaan aanpakken. Dus ga lekker oefenen in een speeltuintje met uh, projectjes, maar um, uh, ga niet te veel plungelen met eigen plugins en eigen thema's en de website waar je uit op wil gaan groeien. Tweede uh, geleerde les is. ...dat het belangrijk is om goed na te denken over waar jij toe moet de waardigheid bieden op jouw vakgebied. Wij hebben ervoor gekozen om uh, technologie toegankelijk interessant te maken voor een groot publiek. En daarmee, dachten we, uh, daarmee zijn we te maken, hebben we te maken gekregen met nieuwsontwikkelingen... ...maar ook tips, apps en andere meer duurzame uh, content. Um, en je hebt zowel te maken met vluchtige als duurzame content... En um, dat is heel belangrijk als je daarmee te maken krijgt om het ook goed in je site-strategie uh, uh, uh, te gaan verwerken. Um, dus het is belangrijk om de site-structuur aan te meten die past bij de strategie die je kiest met je content. Op het moment dat je maar een paar pagina's hebt, een paar pagina's over jouw bedrijf, dan kan je dat prima uh, verwerken in je, in je pages-module van, uh, van WordPress. Ga je heel veel nieuws genereren, dan ga je zien dat WordPress gaat dichtslippen. Um, content komt heel diep onder elkaar te zitten, komt in archieven te zitten, wordt heel moeilijk indexeerbaar voor zowel als uh, bezoekmachine, maar wordt ook heel moeilijk gevonden voor, uh, door bezoekers. Ze dus moeten dan door en klikken naar gepagineerde archieven, om vervolgens nog een nieuwsartikeltje te kunnen terugvinden, bijvoorbeeld. Um, daar liep ik heel erg tegenaan. Toen, uh, toen het aantal posts ging, ging groeien op uh, onze sites, merkten we dat dieper gelegen oude artikelen eigenlijk heel moeizaam gevonden werden. We hebben toen gekozen om de hele site-structuur om te gooien. Om van een hele lange site-structuur, dus met heel veel oude, oude artikelen, allemaal onder elkaar, in de de archieven zaten naar een brede site-structuur te gaan. En dat heeft ons heel veel gebracht. Een voorbeeld zie je hier. Um, Wordpress is dan ook opgebouwd in uh, posts, Pages, categories en tags. Dat zal jullie, denk ik, bekend voorkomen. We hebben ervoor gekozen om de postsmodule, om daar custom post-types van te maken. En voor elke categorie, voor elke nieuws, voor elke silo aan content, een eigen custom post-type te bouwen. Dus we hebben ervoor gekozen om een post-type nieuws aan te maken, apps, tips, reviews, dus er zijn nog een aantal. Uh, en die te voorzien van eigen categorieën. Nieuwsartikelen vallen onder slash nieuws, apps vallen onder slash apps, tips, et cetera. Nieuws heeft eigen categorieën. apps heeft eigen categorieën, tips, et cetera. Daarmee zie je dat je een hele brede site-structuur opbouwt. De content die normaal gesproken allemaal in één silo zou zitten, dus heel ver doorloopt in allerlei gepagineerde pagina's, smeer je nu uit over een hele brede site-structuur. Daarmee is alle content die je hebt, en dat is met name voor belang als je veel content hebt, Wordt in één keer veel makkelijker bereikbaar. Iemand kan direct naar apps toe, naar categorieën vindt het artikel, en vindt een artikel. voorheen moest hij daar helemaal, door alle categorieën kunnen zoeken en pagineren. Dus um, als, als geleerde les, kies een site-structuur die je past bij je contentstrategie. Dan komen we bij les nummer drie. De um, SEO best practices. Um, nou goed, in Nederland hoeven we eigenlijk alleen maar rekening te houden met de indexering van je, van je, van je uh, pagina's in Google. Het maakt het makkelijker. Je hebt één zoekmachine waar de focus op moet liggen. Um, wat we hebben gedaan en wat ons um, heeft geholpen, is door um, goed te kijken van hoe kunnen we onze redactie. Uh, de Ongeveer de 50 artikelen die we per week schrijven, hoe kunnen we die direct ook goed uh, publiceren en goed indexeerbaar maken voor de uh, zoekmachines. De technische inrichting, de site-structuur en alles wat daarbij hoort, oké, okay, dat gaat goed. Dat is ook nog allemaal lekker uh, te configureren. Maar met name van op het moment dat je de dag begint en je gaat uh, je, je, je artikelen voor de dag bepalen, hoe pak je dat nou aan? Um, we werken met een redactioneel team. En we, we zijn met elkaar gaan fine-tunen hoe dat proces eruit zou moeten zien. Um, allereerst belangrijk dat je de, de C-oplugging gebruikt. Die heeft ons uh, uh, uh, nou, heel veel werk bespaard. Je ziet hem ook in beeld. Hij staat met elk artikel wat we schrijven. Het um, mag pas online dat het stoplichtje groen staat. En dat is op zich best makkelijk um, om dat te doen. Die kan je goed manipuleren. Maar um, <lacht> <lacht> dat hebben we ook gezien bij. Uh, uh, bij Joost werd er nog wat over verteld. Maar het, het meest belangrijke is om eerst wat veld, veldwerk, eerst een bepaalde investering te verrichten voordat je uh, direct op, uh, op je toetsenbord duikt. Um, daarvoor zijn er een aantal uh, handige uh, tools en invalshoeken. Um, op het moment dat je weer um, wil gaan kijken van wat is er vandaag aan de hand in de wereld. is um, Google Trends is een hele mooie invalshoek om daar de dag mee te beginnen. Wij als, als redactie kijken kijken er elke ochtend in van joh, waar zitten de zoekvolumes van Apple um, Als je een beetje uh, uh, Apple liefhebber uh, bent geweest, en heb je gemerkt tot, uh, tot uh, dat was het, uh, de afgelopen de, maandagavond, de keynote van Apple is geweest, Dat daar ook iOS 9 is gepresenteerd. Dat zorgt op dinsdag voor heel veel zoekvolume. Dus even de plek iOS 9. En wat doet Google dan? Die legt daar een aantal artikelen uit die daar uh, mee te maken hebben. Daar komt in dit geval ook Apple naar voren die je stappenplan geeft. Um, dus voor ons was dat ook reden. We wisten natuurlijk Apple Keynote, het gaat over iOS 9, het gaat over Apple Music, etc. Onze artikelen optimaliseren, die dagen ook echt om daar te ranken, want daar zit de vloer op. Uh, op het moment dat je, dat je je daar ook echt op, op richt, op die, op die zoekwoorden, dan ga je ook zien dat je, als er in Google gezocht wordt, met name een nieuw sectie, dat je de kans groot is dat je, dat je omhoog gaat. Twee andere tools die ik jullie graag wil meegeven, die zijn, dat zijn uh, Ubersuggest en ook de AdWords-zoekwoordenplanner. Um, op het moment dat je dus start met veldwerk, je, je, vaak wel in je hoofd is over een bepaald thema om een bepaald thema te gaan schrijven, dan kan je bij Ubersuggest heel mooi terugzien waar mensen nou precies naar nou zoeken daaromheen. In dit geval heb ik als voorbeeld genomen dat we gaan schrijven over een iphone scherm dat kapot is gegaan. Um, je gooit op Ubersuggest in dit geval de term iPhone scherm en je ziet terug dat mensen daaromheen zoeken naar het vervangen, het repareren, het draaien, het kopen, het maken, een schermafdruk maken, Het geeft je gewoon richting naar waar wordt er nou precies opgezocht. Het zegt nog niks over hoeveel wordt er nu eigenlijk opgezocht. Um, daar heb ik eigenlijk de tweede voor nodig. Bij Ubersuggest kan je heel makkelijk een export maken van, allerlei, van alle Suggesties die worden gegeven, die gooi je vervolgens in de zoekwoordplanner van Google en die geeft je gewoon aan uh, wat de zoekvolumes zijn op, op dat soort termen. Um, handig lijstje um, waar je direct ook van kan zien van oké okay, dit zijn interessante termen voor mij die liggen tegen de business aan of het artikel aan waar ik een autoriteit op wil claimen ik over wil schrijven, die gebruik je als focus zoekwoord vervolgens in die plukken. Als je op die termen de stoplichtjes op groen krijgt... dan ben je goed bezig... want dan optimaliseer je termen wat veel goed op zitten. Dank Peter voor deze eerste drie van de tien geleerde lessen. De komende twee weken komen de volgende lessen in de podcast voorbij. Ik vond de presentatie van Peter iets te lang om in zijn geheel op te nemen in de podcast... dus dat is de reden dat ik hem in drie heb geknipt. Zo dus heb je ook alweer iets om naar uit te kijken in de podcast van volgende week. En als je dan de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven...